9 uur. Een kok met het NOS journaal. China heeft per directe handel en consumptie van een groot aantal dieren verboden... om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Het verbod geldt voor markten, supermarkten en restaurants. Daarnaast mogen dieren ook niet meer worden vervoerd. De uitbraak van de ziekte begon op een vismarkt in Wuhan... waar ook illegale andere dieren werden verkocht. Het longvirus heeft inmiddels 56 Chinezen het leven gekost. Zo'n 2000 mensen zijn besmet geraakt. Onder meer ook in Canada, Frankrijk en de Verenigde Staten. Er komt een extra EU-top over de Europese begroting. Het lukt de 27 regeringsleiders namelijk niet om een akkoord te sluiten over de herverdeling van de kosten. Met het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk ontstaat er een gat van zo'n 14 miljard euro. Nederland betaalt jaarlijks bijna 8 miljard euro aan Brussel... en het kabinet heeft laten weten niet van plan te zijn om die bijdrage te verhogen. Premier Rutte ziet liever dat er wordt bezuinigd. De Europese Commissie wil dat de begroting wordt verhoogd. Onder meer Duitsland en Denemarken willen ook niet meer gaan betalen. De top staat gepland voor 20 februari. In Amsterdam wordt vandaag de jaarlijkse nationale holocaustherdenking gehouden. Dat gebeurt bij het monument Nooit meer Auschwitz in het Wertheimpark. Voorafgaand aan de herdenking is er een stille tocht... Voor het eerst in zes jaar tijd is de Noord-Koreaanse leider... Kim Jong-un weer in het openbaar verschenen met zijn tante. De twee bezochten samen een concert ter ere van het Chinese nieuwjaar. De tante van Kim was ooit een van de machtigste mensen van het land... maar viel in 2013 in ongenade. Haar man werd door, hen, door hem geëxecuteerd... omdat hij hoogverraad zou hebben gepleegd. Bij het concert zaten Kim en zijn tante dicht bij elkaar op de rij, en het duidde volgens waarnemers op dat ze weer in genade is aangenomen. Het weer is grijs, mogelijk dat later op de dag in het zuidoosten de zon er even bij komt... en dan kan de temperatuur oplopen tot zo'n 9 graden. Elders wordt het een graad of 6. Morgen zijn de perioden met regen en staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. Nederlanders geven van alle Europeanen het vaakst aan goede doelen. Dat is mooi. Maar hoe weten we wat er met dat geld gebeurt? Het Centraal Bureau Fondsenwerving helpt hierbij.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 Welkom terug bij het tweede uur van ZFM Klassiek. Tegenwoordig op zondagmorgen van 8 tot 10 uur. Ja, we zijn verhuisd en we zitten nu dus lekker bij uw ontbijtje. We gaan de tweede uur van start met de Ciacone. en De componist is Claudio Monteverdi. Het wordt uitgevoerd door Hesperion20 onder leiding van Jordi Saval. Het stuk werd vermoedelijk oorspronkelijk geschreven door een hele andere componist, namelijk Antonio Falconero. En die leefde van 1585 tot 1656. was dan een vrolijk begin van dit tweede uur van ZFM Klassiek op zondagmorgen. We gaan verder met de sonate in D-majeur, KK 430 als catalogusnummer. Componist: Domenico Scarlatti. En het stuk wordt uitgevoerd door Alexandre Tago op piano. we nu een trompet laten klinken bij uw ontbijtje en wel door middel van het trompetconcert in d majeur t 51. Dubbele punt d 7 uh, Deel 1, het adagio en de componist is Georg-Philip Telemann. De trompetist is Niklas Eklund. En hij speelt samen met het Drottingholm Barok Ensemble onder leiding van Niels-Erik Sparf. Algaarse volksmelodieën uit het Tchik-district um, van Bela Bartok. En de componist, uh, nee de componist is Bela Bartok en de pianist, zo moet ik het zeggen, is Zoltan Kochis. Naar de symfonie nummer 3 in G majeur, WOO -oh -oh 34, The Great National Symphony. Het uh, arrangement is van Pietro Spada. En we, delen, we spelen eruit het vierde deel, de finale Vivace. Muggio Clementi is de oorspronkelijke componist en het wordt uitgevoerd door het Romeins symfonieorkest onder leiding van Francesco La Veglia. En de, de hele oplettende luisteraar zal waarschijnlijk ook gehoord hebben dat hier een klein fragmentje uit het Engelse volkslied in zat: God save the queen. Heel klein stukje, maar het was er wel. Dan een zijsprongetje. Ragtime-muziek en ragtime een beetje toch eigenlijk de voorloper van de latere eh, zeg maar Dixieland-muziek en een van eh, de grote jongens op dat gebied, een van de grote componisten op dat gebied was natuurlijk Scott Joplin. Uh, de ragtime is eigenlijk weer een beetje bekend geworden door de film The Sting, door het stuk The Entertainer. Maar uh, Scott, Scott Joplin die beschouwde zijn muziek wel degelijk als klassieke muziek. Hij had ook een uh, hele belangrijke uh, uitspraak die uh, door sommige pianisten uh, wel eens in de wind werd geslagen. Want hij zei namelijk: It's never right to play ragtime fast. Oftewel, het is nooit goed om ragtime af te raffelen en het snel te spelen. En als je de oorspronkelijke uitvoeringen hoort, dan is dat ook zo. De stukken worden inderdaad door goede pianisten vrij langzaam gespeeld. Uh, men vermoedt dat men ook oorspronkelijke opnames van Joplin uh, heeft kunnen beluisteren door de zogenaamde pianorollen. U weet wel, een pianola, waar zitten van die rollen in? En uh, er zouden rollen bestaan die door Joplin zelf zijn ingespeeld. Heel veel waarde moet je daar echter niet aan toekennen, uh, want uh, deze rollen werden heel vaak door muziekuitgeverijen weer bewerkt. En dan was het toch niet zoals de componist het bedoeld had. Stop Time Rack, dat is het stuk wat wij nu gaan beluisteren van de Amerikaanse componist Scott Joplin en het wordt uitgevoerd door Benjamin Loeb op Piano. De pianist heeft kennelijk niet naar Scott Joplin geluisterd, want hij speelt het nogal snel. stampt er ook nog eens bij op de grond en dat zal Scott Joplin zeker niet zo bedoeld hebben. Um, hij was er echt een tegenstander van dat die stukken op deze manier gespeeld werden. Maar goed, de mode veranderde en later moest het ook een beetje dansmuziek worden en met die beroemde pianola's. Dus daardoor... Uh, werd het allemaal veel sneller gespeeld. Maar het oorspronkelijke stuk zal waarschijnlijk langzamer geweest zijn. Uh, overigens uh, was Joplin uh, zelf ook nog een zeer begenadigd pianist... ...en hij speelde ook nog cornet. Nou, dan bent u weer helemaal op de hoogte. En dan gaan we nu naar het spinnenwiel. Le roi de Omvaal, oftewel het spinnenwiel van Omvaal, uh, opus 31. Camille Saint-Saëns schreef het... En het wordt uitgevoerd door de Royal Scottish National Orchestra onder leiding van Neme Jarvie. Ja, en het volgende stuk is wel heel toepasselijk, want dat heet namelijk gewoon Morgen, oftewel Morgen. Opus 27 nummer 4. Componist Richard Strauss. Helmut Deutsch speelt piano en dan hebben we nog een zanger ook en die heet Jonas Kaufmann en dat is een tenor. Zul toch maar zo toegezongen worden bij je ontbijtje. He? Dat is toch wel even lekker. Ik doe het ook wel eens bij mijn vrouw, maar dan zegt ze kop houden, eerst koffie. Dus, dat doe ik toch maar niet meer. Um, ze kijkt me nu vernietigend aan. Um, de sonates uh, MS27 opus 3 voor viool en gitaar. Kijk, dat is ook weer een mooie combinatie. Nummer 6 in E mineur. Allegro vivo espiritoso. Uh, Nicolo Paganini schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door Gil Shaham op viool en uh, Goran Solcher op gitaar. <tied> Vanuit de slaapkamer naar de ontbijttafel. Hoe leuk kan je het hebben? Goed, um, het volgende stuk wat wij gaan uh, laten horen heet De Grand Canyon Suite. Daaruit deel 1: Sunrise. Verde Grove is uh, de componist. Ik zal u daar straks iets meer over vertellen. En het wordt uitgevoerd door het Detroit Symphony Orchestra onder leiding van Antal Dorati. Zijn naam sprak ik verkeerd uit, want die moet je uitspreken als Verde Grofé. Want er staat een streepje op de E. Het was een Amerikaanse componist en hij leefde van 1892 tot 1972. En het merkwaardige feit is dat als je het prachtige stuk van hem hoorde, deze Grand Canyon Suite, dat hij door zijn eigen muziek eigenlijk nauwelijks bekend is geworden. Zijn grote wapenfeit waardoor hij wel bekend is geworden is dat hij een orkestrale bewerking maakte van Gershwin's Rhapsody in Blue. En dat was dan zijn grote wapenfeit. Maar van zijn eigen muziek eh, heeft hij het niet moeten hebben. Maar als u het afgelopen stuk beluisterde dan zult u met me eens zijn dat het toch wel een hele goede componist was. Prachtige muziek. Je ziet de zon opkomen boven de Grand Canyon. Daar ging het dus over. Helemaal weer terug in de tijd naar een van de zonen van de heer Bach, namelijk Karel-Philip-Emmanuel Bach. En van hem gaan we luisteren naar een deel uit de symfonie nummer 1 in D-majeur. En um, dat is deel 1 dat we eruit gaan draaien. Ik zei het al, Karel-Philip-Emmanuel Bach, de componist en het wordt uitgevoerd door The English Concert onder leiding van Andrew Manze. En zo zijn we alweer toe aan het laatste stuk van dit programma ZFM Klassiek. Op deze zondagmorgen straks kunt u lekker gaan luisteren naar mooie jazzmuziek. En wij gaan afsluiten met de Symfonie à Grande Orchestre in D-majeur. Opus 13. Derde deel La Chasse. Het moet grave maestoso allegro worden uitgevoerd. De componist is François-Joseph Gossek en deze man leefde van 1734 tot 1829 in Frankrijk. Het wordt uitgevoerd door het Concerto Cologne en dat is een ensemble zonder dirigent. Dank voor het luisteren en wat ons betreft tot volgende keer.